Dit is het lokale omroep Goorlen nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. De politie in de regio Goorlen heeft de burgers gevraagd om reacties te geven... en te vragen waar ze het liefst meer politie willen zien. En ook de inzet van boswachters werd gevraagd. Dit deden zij onder andere via Facebook. Hierop zijn een driehonderdtal tal reacties gekomen... waarop een selectie is gemaakt die zo goed mogelijk aan zou sluiten bij de wensen... Zo waren er veel irritaties bij de burgers. Het parkeergedrag van ouders bij basisscholen... de snelheid in de beide dorpsstraten in Goorden en Riel... hondenpoep in de wijk Gobbendonk en de Grote Akkers... en overlast bij de Hoge Wal in de Oostplas. En ook criminaliteit in het buitengebied... schijnt vaker voor te komen dan we denken. Ook de burgemeester Mark van Stappershoef... heeft enige tijd de politie vergezeld bij hun werkzaamheden. Zo waren er wat uitgevoerde acties... Parkeerscontroles, parkeergedragcontrole, hangplekkencontrole... en ook in het buitengebied van Goorl en Riel werd een oogje in het cel gehouden. En ook waren er loslopende honden en hondenpoep, wat de gemeente weer controleerde. Dit heeft het resultaat gebracht van in totaal 59 bekeuringen voor diverse overtredingen. één aanhouding en viertal waarschuwingen. De actie van de politie is zeker voor herhaling vatbaar. Na het succes van Gypsy brands van vorig jaar wil men nog één keer Den Brans op ten kop gaan zetten. Dit keer wordt het groter, beter en dus gegarandeerd een mooi feestje. Het is een feest in de sfeer van Sigeunus. En ook komen er topartiesten. Raymond Hermans en Jeffrey Heesen. En niemand minder dan DJ Cunio, zal de hele avond achter de draaitafel staan om de voetjes van de vloer te houden. Gypsy Brans is op 23 juni aan de Dorpstraat nummer 1... In Op 16, 17 en 18 juni is het Midsomervestival. Dit in het centrum van Goorlen. Tijdens dit festival, tijdens dit hele weekend, is er veel te doen. Ja hoor, het is een uh, aaneenschakeling van muzikale hoogtepunten. Ja, jullie hebben inderdaad een topact wezen binnen te halen. Hè? Want ja, uh, Michael is, Jackson uh, de, hè, is de het... Michael Jackson, Tribute Band, die komt helemaal uit Londen. Die heeft ook wel speciale eisen gesteld aan onze organisatie... Maar daar kunnen we aan voldoen. Dus die komt op zaterdagavond vanaf 10 uur op het kloosterplein. Tot besluit het weerbericht. Vandaag was een redelijk tot goede dag. Met hier en daar een buitje, maar ook het zonnetje liet zich regelmatig zien. Vanavond dan koelt het af naar 12 graden. Morgen is er vrij veel bewolking. De temperatuur zal dan om en nabij de 24 graden worden in de regio Goorlen. Het is vochtig warm. Ook komt de wind uit het zuiden tot zuidwesten. En is dan zwak tot matig. Zondag wordt een broeierige zomerdag in de regio Goorlen. Met temperaturen van om en nabij de 30 graden. Tot zover het lokale omroep Goorlen-nieuws. Kijk voor meer nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl